De Tweede Kamer komt woensdag opnieuw terug van Recess. deze keer om te debatteren over het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. Gisteren kwam de Kamer ook al terug van recess om te praten over de situatie in de Gazastrook. Het werd een turbulente dag, alle NSC-bewindslieden stapten op omdat ze vonden dat er in het kabinet te weinig steun was voor maatregelen tegen Israël.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 Oud-president Bolsonaro van Brazilië ontkent dat hij probeerde om naar Argentinië te vluchten. De politie vond een asielaanvraag op zijn telefoon, maar volgens zijn advocaten was hij niet van plan te vluchten. Bolsonaro wordt vervolgd voor een poging tot een staatsgreep in 2022 nadat hij de verkiezingen had verloren. In juli bepaalde de Braziliaanse rechter dat hij een enkelband moest dragen vanwege vluchtgevaar. Het is onduidelijk of Bolsonaro de asielaanvraag heeft verstuurd. Volgens Argentinië is er geen aanvraag van hem binnengekomen. Noord-Korea beschuldigt Zuid-Korea van een ernstige provocatie... omdat het land waarschuwingsschoten heeft afgevuurd richting Noord-Koreaanse militairen. Het gebeurde dinsdag.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 Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Goedemorgen Antwoord. We zijn weer met een heel team vandaag hier in de studio aanwezig... om u een prachtig programma aan te bieden... wat is samengesteld door Ger Loogman en Hans Botman. Uh, tegenover mij zit mijn uh, medepresentator Jelma Koper. Ja, en tegenover mij zit uh, mijn medepresentator Roy Dongen. Goedemorgen. Ja, en de techniek is in handen van? Maya. Maya. En die presenteert ook een beetje mee. Dus uh, af en toe zult u haar zeker mee belastelen. Ja, voor de muzikale toelichting. Wat gaan we doen deze ochtend, Jan? Uh, we hebben natuurlijk weer een uh, ja, verscheidenheid aan onderwerpen. We beginnen zometeen, uh, hij hangt al aan de lijn... Uh, met wat aandacht voor de situatie van Camping Zandenvoer. Dat is natuurlijk een voortslepende uh, zaak in uh, Zandvoort. En Geert Zeitsma uh, legt daar wat uit over de crowdfunding... die zij onlangs zijn gestart. Uh, we hebben verder in het eerste uur uh, Wiebe Boomsma... Uh, die gaat vertellen over uh, uh, de open dag van het Vogelhospitaal en de egelopvang. Er is denk ik ook veel over te vertellen. Daar lees je natuurlijk veel over op 30 augustus. Roos van Buringen komt aan de telefoon over de buurtactiviteit tijdens het racefestival. Waaronder de racebingo. We gaan even luisteren naar Yves Berensen. Die was uh, laatst in de Haltestraat en komende week natuurlijk weer. En dan hebben we nog een tweede uur. Aha. Ja, in de tweede uur gaan we ook nog heel veel spannende dingen doen. Uh, we hebben daar bijvoorbeeld uh, Peter Teunissen. Uh, en die komt praten over wandelvoetbal. Dat is misschien de eerste vorm van voetbal waar ik aan mee zou kunnen doen. Uh, maar dat is heel geschikt voor mensen die wat uh, minder intensief willen doen. En met name voor 60-plussers. Ja, En dan, uh, onze redactie is uh, in het dorp. Uh, Hans Botman en Ger Loogman, ja, die willen natuurlijk altijd bij auto's zijn. Of het nou het circuit is of dat het zeepkisten zijn. Dus die, uh, die zijn in het dorp om daar verslag uh, te doen van de technische keuring. Dat gaat allemaal live gebeuren. Ja, ja oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dat klinkt weer als een uh, vol programma. En inderdaad natuurlijk tussendoor heerlijke zaterdagochtend uh, muziek. Uh, we beginnen bij het uh, eerste onderwerp. En dat uh, kondigen we net al even aan... Uh, Camping Zandenvoerde, aan de telefoon Geert Zeitsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, uh, goed dat u even in de uitzending weer uh, bij ons bent op, uh, op ZFM. Um, uh, wij laatste afgelopen week iets over een uh, crowdfunding die jullie zijn gestart. Want even in het kort, uh, jullie uh, strijden nog steeds uh, voor jullie bestaan en dat is uh, nog geen gelopen race. Uh, begrijp ik dat Goed. Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En, uh, die kruidvinding is gewoon een onderdeel van het strijdplan wat we voeren tegen de projectontwikkelaar. We hebben uh, onlangs dit begin van het jaar een, uh, een rechtszaak tegen hun verloren die hun tegen ons aangespannen waren. Uh, dus dat, dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. En uh, de mensen hier op de camping, uh, ja, daar raakt het portemonnee steeds van leger. Dus hebben we hebben een crowdfunding-actie gestart. Dat hebben we vorig jaar ook al gedaan. Dan vragen we mensen om ons te steunen. Dat we die rechtszaak met de gedegen jullie team aan kunnen vechten. Dus vandaar dat we dat zijn gaan doen. En nou, dat loopt, eigenlijk heel fantastisch. We ook dat er ontzettend veel steun is vanuit het dorp en van ondernemers. Dat is echt fijn om te zien. Ja, ja want even uh, als je kort zou willen samenvatten wat nu. Uh, zeg maar de, de, de status is van, uh, ja, van, van jullie bestaan. Uh, er is natuurlijk veel ook, uh, over verschenen en over geschreven maar als ik het goed begrijp dan uh, is er ook recent een uitspraak geweest die jullie eigenlijk ja, niet zo erg in het voordeel stelde um, dat jullie eigenlijk uh, ook binnenkort echt weg uh, zouden moeten. Klopt dat? Nou, ik zal het even heel snel ja. samenvatten, maar uh, op, uh, er is een rechtszaak geweest die wij aangespannen hebben tegen de projectontwikkelaar over het opzeggen van ons huurcontract. En wij vinden dat uh, die opzegging niet geldig is, omdat het plan concreet en uitvoerbaar is. Nou, dat hebben we ook aangetoond, hè, want uh, de vergunningen zijn er allemaal nog niet, nog steeds niet na vier jaar. Dus dat betekent dat het plan niet uitgevoerd kan worden. Uh, alleen de rechter heeft echt op de verkeerde stoel gezeten... en die heeft zoiets gehad. Ja, dit duurt al een tijdje. Nou, laat die mensen nog maar even in het station staan... en dan kan die project ontwikkelen en verder. Maar dat is niet de vraag die we gesteld hebben. De vraag die we gesteld hebben hadden 24 maart vorig jaar, 24, waren toen alle vergunningen op orde. En mochten ze soms toen opzeggen, nou dat is niet zo. Inmiddels is ook gebleken dat ze verkeerde toetsingsmaterialen gebruikt hebben. Dat blijkt dat de stikstofdeposities hebben 132 keer de waarden zo overschrijdt. Dus uh, we zijn echt een dik dossier aan het maken voor het kort wat uh, ergens 2 derde week september gaat uh, lopen. Uh, en dan verwachten we eigenlijk al opschotting van het, uh, van het vonnis. Ja, dat klinkt uh, wel alsof alles door elkaar loopt. Want uh, de stikstofdepositie heeft op zich natuurlijk niet te maken met de bescherming van de rechten van de bewoners die daar zitten. Nee, maar ja. we hebben wel mee te maken of je wel of niet vergunningen krijgt om hier bungalows te bouwen. Ja. En uh, op het moment dat je geen vergunning krijgt, is je plan natuurlijk ook niet concreet en uitvoerbaar. Kijk. Dus dan zou het zo, zou het zo zijn dat wij hier 1 oktober af moeten, maar dan krijgen ze nooit een natuurvergunning of... Een andere vergunning hier, omdat ze ja. niet aan het stikstofdepositie. En dan zou hier Braak een braakliggend terrein liggen in Zandvoort. Nou, dat is zonde voor een camping die meer dan 80 jaar in Zandvoort is. En een van de laatste familiecampings van Zandvoort is. En zoals ik dat al vaker ook bij jullie in de uitzending ja. gezegd heb. Het is gewoon echt het pareltje van Zandvoort, deze camping. Ja, ja. En uh, als we inderdaad even uh, zeg maar sec bekijken. of jullie als campingbewoners daar zouden uh, mogen blijven. Dan, dan heeft de rechter natuurlijk in mei ook wel gezegd dat jullie per 1 oktober eigenlijk uh, weg zouden moeten. Dus echt, echt dat losse onderdeel, hè? los van de stikstof... en of de plannen uitvoerbaar zijn. Uh, hoe, hoe groot schatten jullie de kansen... dat jullie überhaupt nog daar mogen blijven zitten? Ik heel groot. En ik okay. denk namelijk dat, dat, dat, dat de rechter... We gaan een kort geding tegen die uh, uitspraak aanvechten. Ja. En ik denk dat uh, er komt een meervoudige kamer... en dan gaan drie rechters gaan daarover. En ik denk dat die gewoon beslissen dat wij hier mogen. Ik, de uitspraak, als je die leest, uh, het vonnis van uh, dit jaar... Daartegen. nou Er zitten zoveel uh, punten in waarvan je denkt, deze rechter heeft echt op de verkeerde stoel gezeten. Dat hebben we ook al laten toetsen door gewoon andere juristen. Dus wij uh, verwachten dat we hier gewoon blijven staan. En, en als jullie mogen blijven staan, dan vermoed ik dat uh, de ondernemers of de investeerders het er toch niet mee zullen laten zitten. Ze zullen uiteindelijk toch uh, geld willen verdienen. Nee, dat klopt ook niet. Ja. Nou, dat is ook prima. Alleen uh, ik heb het idee dat het hier niet gaat gebeuren. Dus, dus ze zullen het er ook niet bij blijven zitten... want ze hebben alweer voor, uh, voor, voor 26 de volgende rechtszaak aangespannen. En dat is ook de reden waarom die kruidvinding... en dat kost klauwen met ja. geld. En ergens moet er ook gewoon een keer een besluit komen dat een rechtbank zegt, nou, dit gaat gewoon absoluut niet gebeuren. Hier, dit blijft gewoon een camping. Dus een ondernemer, hou maar ook met je rechtszaken. Want dit is allemaal zonde van het geld, maar ook van de tijd van zo'n rechtbank. Ja, en de ondernemer zou natuurlijk ook gewoon de camping kunnen runnen... en met wat minder geld genoegen kunnen nemen. Want het wordt... absoluut. iedereen betaalt ja. natuurlijk wel staargeld en alle andere dingen... Ja, nee, maar kijk, kijk, ik bedoel, ze roepen een businessmodel, maar er staan hier gewoon ruim, uh, nu niet, maar er kunnen hier gewoon ruim 350 caravins staan. Ja, en dan komt er toch wel echt serieus geld binnen, we betalen tussen de 3,5 en de 4.000 euro voor een half jaar. Dus uh, reken maar uit. Ja, en, en is, is het voor uh, jullie een acceptabele optie, want natuurlijk het plan is eigenlijk, hè, wat ook een ontwikkeling is bij andere campings die uh, voorheen een familiecamping waren, om daar inderdaad bungalows of chalets neer te zetten. Uh, is het, is het uh, wat is voor jullie een aanvaardbare optie uh, als we bijvoorbeeld half-half doen? Dat bijvoorbeeld uh, het familiecamping gedeelte uh, blijft bestaan, maar dat toch die investeerder een deel uh, kan bebouwen met zijn, uh, met zijn bungalow uh, wensen? Nou ja, kijk, ja. je mag hier niet bouwen, dus er mogen hier geen ja. bungalows staan. Dus uh, daar, daar is in het begin wel naar gekeken. Alleen, ja, het bestemmingsplan laat niet toe om hier bungalows te bouwen. Het is gewoon een, uh, een ja. Hier staat de recreatie, staat er op. En uh, die recreatie is uitgesplitst in staakcaravans en chalets. Maar ja. dan wel chalets in de bedoeling, zoals uh, een luxe staartcaravan en geen bungalows. Dus ja. er mag gewoon absoluut op deze grond niet gebouwd worden. Oké, okay. en, en dus. klopt dat, dat het plan wat er ligt nog steeds uh, bungalows zijn? En het plan van hen is nog steeds bungalows. Ja, dat okay. klopt, ja. Ja, kijk, en dit is uh, jaren geleden bij Camping de Laak en zo ook gebeurd. En dan zouden ze het ook 50-50 uh, doen. En uiteindelijk zijn alle kampeergasten weg, en is het een park geworden. Ja, en, en um, um, hoe komt het nou eigenlijk, als, als ik dat vraag aan, uh, aan, aan uh, jullie zijn natuurlijk één partij in deze en de andere partij is de ontwikkelaar. Maar als ik de vraag aan jullie stel, hoe komt het dat dit al zo lang speelt en dat er eigenlijk nooit echt definitieve duidelijkheid komt? Want mensen die het volgen denken ook van ja, er zijn heel veel rechtszaken geweest, er zijn bepaalde uitspraken gedaan en vandaag constateren we eigenlijk dat, dat jullie nog weer nieuwe hoop hebben. Wanneer is het een keer duidelijk? Dat, dat is denk ik de vraag die... Nou, de, de eerste vraag die je stelde hoe dit komt, nou, dat komt gewoon door de onkunde die er bij de lokale overheid is op dit soort dossiers. Dit gebeurt door heel Nederland... En of het naar Zeeland, uh, Groningen, Overijssel of hier in Noord-Holland is. Dit gebeurt in, in heel Nederland waar campings gewoon omgeflipt worden door bungalowparken. En vaak in de bestemmingsplannen dit niet toegestaan wordt. En het heeft gewoon met de lokale kennis van bestuurders te maken. Dit zijn hele zware dossiers... En dat gaat gewoon veel te ver. Nou, dan zit er zit een omgevingsdienst op... Uh, waar mensen zowel bij een omgevingsdienst werken... als een eigen projectbureau hebben... en ook andere mensen adviseren daarvoor. Dus daar vinden wij allemaal wel wat van. Dus ook de integriteit en de grote projectontwikkelaars... want dit gaat niet om om een paar duizend euro. Dit gaat echt om 100 miljoen euro. Ja? Er ligt zoveel druk op bestuurders. En die projectontwikkelaars doen het heel goed. En het is heel lastig om daarmee om te gaan. Dus ik kan me voorstellen... het lokale bestuur met dit soort projectontwikkelaars... Ja, die komen er met fantastische verhalen. En uh, grote juristen van de Zuidas in dit geval. En dan is het gewoon echt heel lastig. Moet ik je heel eerlijk bekennen... dat de wethouder die er op dit moment zit... de heer De Kloet het dossier stevig in handen heeft en ook daar echt kritisch naar kijkt en ook gewoon de juiste vragen stelt in mijn optiek. Dus ik heb het idee dat de Kloet wel weet uh, hoe dit dossier precies opgebouwd is en wat hij daarin uh, moet. Hebben jullie dan, want, want jullie zijn natuurlijk ook, uh, ik heb jullie ook vaak uh, gezien in de, in de raadsvergadering natuurlijk hier uh, lokaal uh, in Zandvoort uh, en op meerdere andere plekken. Um, daar kwam ook uit naar nou, voren dat jullie eigenlijk in de vorige wethouder, maar ook in de raad een beetje het vertrouwen zijn verloren. Er zijn volgens mij een meerderheid van de partijen die ook onlangs hebben gezegd: ja, wij kunnen niks meer doen. Uh, en, maar ik proef nu toch een beetje ook een stukje een, een nieuwe hoop daarin. Nou, kijk, deze wethouder heeft het dossier wat steviger in handen en wij ja. vonden waar de vorige vorige wethouder uh, dat, dat die echt op schoot zat bij de. Uh echt op schoot zaten bij de projectontwikkelaar. Kijk, en dit is inmiddels de derde wethouder... Eh, die dit dossier in heeft, is uh, Elle Verheij, daarna Hendricks... en nu Jan-Jaap de Kloet. En ze zijn allemaal gestruikeld over dit dossier. Ja, dat zegt natuurlijk genoeg. Dus, en ik heb het idee dat uh, de Kloet... er toch wat, wat, wat steviger in zit, ook zeg maar op uh, bestuurlijk niveau... en ook naar uh, ODI Montia. Ja, en wat de raad betreft... Kijk, de raad is de baas van de wethouder en wij hebben altijd wel het gevoel gehad dat het een beetje andersom was. Dat de wethouder de raad aanstuurde en dat is volgens mij niet hoe het werkt. Oké, okay, nou even af, afrondend. De um, uh, uh, story goes on, zou ik even zo uh, willen afsluiten. Um, uh, in derde week september noemde je net uh, een nieuw kort geding waar ook meer duidelijkheid moet komen dan denk ik in die, uh, in die ja. week. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja. ja. Maar heel belangrijk natuurlijk is wel dat we nog eventjes over die crowdfunding hebben. Ja. Want die loopt dan ja. aardig. Maar uh, stel je ja. voor dat luisteraars zeggen, potverdorie, we gaan dat grote kapitaal niet heel zandvoort laten opslokken. Um, en die Zuidas-advocaten moeten maar leggen op de Zuidas gaan spelen in plaats van uh, hier op de kust. Um, hoe kunnen mensen dat uh, ondersteunen? Ja, staat op de Facebook-site Camping Zandbevoeren ja? met een K. Dus niet camping met een C, maar met een K. Camping Sander voeren met een K en dan op de Facebook-site. En dan kom je zo bij de link uh, om ons te steunen. Ja, het zou echt fantastisch zijn als al jullie luisteraars uh, ons een klein duwtje in de rug wilden geven. Ja, want, want ik las dat, dat jullie het streefbedrag hadden verhoogd. Dus dat er al ja, flink wat is opgehaald. Ja. Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is wel verstandig, want je, hebt het, dit is, je zei al de tweede crowdfunding. En er komen weer nieuwe rechtszaken aan. Dus we kunnen gewoon wel door blijven storten, toch? Ja, ja, ja. ja. Nee, absoluut, ja. ja. Want ja, dit, nou, dit, dit kost ook ongelooflijk veel geld. Hebben we de afgelopen week hebben we gewoon met uh, meerdere ingenieursbureaus gezeten over zo'n stikstofdossier. Daar moeten rapporten van gemaakt worden. Ja, dat doen ze allemaal niet voor niks. Dat moet getoetst worden door juristen of dat allemaal juridisch klopt. Dus ja, dat gaat zo om. Daar heb je gewoon geen uh, idee bij hoe, hoe snel dat gaat. ja. ja. Oké, okay, uh, Geert Zeitsma van uh, Camping Zandvoerder, bedankt uh, voor dit moment. En we, we spreken ongetwijfeld de volgende keer. Absoluut. Jullie heel erg bedankt voor de tijd en uh, fijn weekend. Tot binnenkort. Fijn weekend. Tot dus binnenkort, Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM. ZFM. The in the of lovers sleep Ah We hadden een heerlijk muziekje te luisteren. Sorry, waar hebben we naar geluisterd, Aya? Uh, oh ja. Waar hebben we naar geluisterd, naar deze heerlijke muziek. We hebben eerst naar uh, Celine Dion... met The Power of Love geluisterd. Oh, ja, oh, ja. En daarna was uh, Janice uh, Barkley met Crazy. Crazy, oké. Okay. Nou, dat uh, heeft geen relatie toch met het, uh, met het festival... wat we nu gaan uh, bespreken? Altijd. Altijd. <laughs> Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Nou, dan hebben we bijna genoten van de telefoon. Prechtig. Ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort. Ja. Um, Oké, okay. uh, komende week is er uh, natuurlijk van alles te doen uh, rondom het Racefestival in Zandvoort. Ja. Um, en in uh, Zandvoort Noord uh, is dit jaar ook uh, volop verziert. Um, ja, zeker. En op woensdag gaat er iets uh, bijzonders gebeuren. Uh, ja, nee, inderdaad, dan hebben we de race. Uh, Bingo. En um, dat uh, wordt weer een hele gezellige avond vanaf 7 uur. Uh, normaal kan ik zeggen: van nou, uh, iedereen is van harte welkom. Alleen uh, ja, door, uh, door de hoeveelheid enthousiaste mensen en, en uh, door de hoeveelheid, uh, ja nu geval de enthousiasme, zitten uh, we alweer vol. Wauw, dat is, dat, is, ja. dat is op zich wel fijn natuurlijk. Dan zit het wel gezellig druk. Uh, ja, nee, zeker. Je ja, hebt bij uh, Pluspunt natuurlijk een norm qua aantal mensen die naar binnen mogen. Ja. En uh, voorwege de brandveiligheid en de veiligheid. En uh, ja, het is uh, gewoon heel leuk om te kunnen zeggen van ja, we zitten vol. Ja, dat betekent gewoon dat de mensen volgend jaar uh, nog eerder moeten inschrijven als de bingo er weer is. Uh, ja, of dat wij iets moeten uitbreiden. Nee, heel grapje. Ja. Maar, maar in ieder geval, uh, ja, dat, uh, dat is zo. En wat is er avond allemaal te doen uh, in Pluspunt? Wat gaan de ik mensen doe. missen? Ja. Uh, wat de mensen gaan missen? Nou ja, sowieso... Uh, uh, over de hoofdprijs kan ik niet heel veel zeggen. Want dat moet geheim blijven. Maar ze gaan in ieder geval uh, iets beleven... Uh, wat uh, rondom dat weekend gaat gebeuren. En, uh, en, en we hebben echt een hele leuke prijs. Hoor, want dat is allemaal... Fantastisch gesponsord door alle ondernemers uit Zand, of alle, niet, maar heel veel ondernemers uit Zandvoort. We hebben van waardebonnen, van uh, allemaal restaurants, cafés uh, uh, van de Lileus uh, uh, van van Square, uh, dat. Okay, uh, maar we hebben ook uh, we hebben ook een schaalwagen. Uh, dat is een hele mooie wagen van, uh, van de auto van Max Verstappen te waarde van 100 euro die mensen kunnen gaan winnen. We hebben skydive kaartjes, in dus skydive Utrecht. Oh, we wow. kunnen daar uh, gaan skydiven. Uh, we, hebben, we hebben een heel mooi pakket, bijvoorbeeld van smaak Zandvoort. Dus het is echt een gevarieerd uh, uh, ja, aan prijzen. Maar voor, het gaat vooral ook om de aankleding. Want we proberen wel een avond neer te zetten van iets zo simpel. Nou, je hebt gewonnen, alsjeblieft. Nee, het is echt gewoon een, een avond vol gewoon gezelligheid. Uh, er, er is een, een uh, gewoon een, een frisje te koop. Uh, er is gratis kopje thee. Uh, we, hebben, uh, we zetten gezellig hapjes op tafel. Dus het wordt wel een gezellige avond om gewoon met elkaar samen te zijn en die verbinding met elkaar te zoeken. Wat leuk. En, en een vraagje. Moet je dan een uh, encyclopedie met racekennis meenemen... of worden er allerlei soorten vragen gesteld? Dat iedereen is uh, uh, Nee, het is een bingo. Uh, oh, oh, het is een bingo. Oh ja, ja. natuurlijk. Ja. Over, ja, ik zit meteen in publiek. Maar wel, wel de racenummers natuurlijk. Hè. Die moet je wel. Ja, ja, ja, ja. Wel. Ja. <laughs> ja. Dus dat betekent dat iedereen kan lekker meedoen. Hartstikke gezellig. Ja, nee het is ook heel gezellig. En het is ook wel fijn dat pluspunt... Uh, dit jaar met, met het racefestival... wat ze gaan natuurlijk nog meer doen... Uh, ...echt volop uh, bezig is met allerlei leuke, leuke dingen. En uh, bijvoorbeeld natuurlijk uh, komende week het versieren in Zandvoort Nieuw-Noord... ...wat uh, ooit uh, ontstaan is van... ...nou, ik heb het wel eens een paar keer geroepen rondom het buurtfeest van jongens... ...die fietsers komen naar binnen en Zandvoort Noord is gewoon een kale bedoeling... ...behalve de bewoners die er een beetje wat van maken. Ja. En uh, nou dat is eindelijk na drie jaar opgepakt en... en en Plus, het gaat uh, volop daarin meedoen. En die gaat komende, uh, komende dinsdag, uit mijn hoofd, uh, gaan ze de hele boel uh, versieren in Zandvoort Nieuw Noord. En uh, ja, dat, dat is gewoon wel leuk dat dat gebeurt. En natuurlijk het grote scherm die in Zandvoort Nieuw Noord uh, komt tijdens de grote dag van de Formule 1. Dus dat is ook uh, fantastisch. Dus ja, ik, ik ben blij. Ja. Ja, en in fietsers zeg je, uh, zijn het veel fietsers die er binnenkomen voor de luisteraars die niet, niet precies op de hoogte zijn? Uh, ja, zeker. Het, het zijn echt, ze komen van alle kanten. Je hebt natuurlijk de, de village van uh, 538, uh, bij, de, bij de hockeyvelden heb je, die, uh, heb je die staan. Wat natuurlijk best wel echt heel veel tenten zijn. Dus die mensen komen allemaal op de fiets, via Lek komen ze aangefietst. Of via de andere kant. En dan moeten ze toch weer Zandvoort door. En dan komen ze in Nieuw-Noord. En dan heb je echt die pad van, van door de Keesuwstraat. Uh, door de, uh, de Lorenstraat heen. En dan uh, komen ze bij hun uh, bestemming. Of het circuit. Of uh, inderdaad de 5e de, zegt de village. Dus dat is wel, wel een, een drukke bedoeling hoor. Ja, en die, en nou, die fietsen die zetten ze toch wel buiten neer. Hè, de, uh, uh, Zandvoort toch? Uh, de die, fietsen die fietsen worden voornamelijk geparkeerd in New Oh, Oké. Okay. Ja. En, en je hebt verschillende plekken in Zandvoort ingericht die echt speciaal voor fietsen zijn en, en die ook uh, dan daarbij beveiligd zijn. Ja. Ja. En um, um, even kijken, de, hoeveel mensen doen er mee aan de race Bingo woensdag? 60 man. Zo, dat is uh, dat wordt, uh, ja. wordt dan een volle zaal en. Uh, um, je noemt al iets over de prijzen. De, wanneer wordt uh, de, de, nog meer prijzen bekendgemaakt? Oftewel of de hoofdprijs misschien? De hoofdprijs wordt op de avond zelf uh, bekendgemaakt. Die is uh, gesponsord door een sponsor... die uh, het niet aan de grote klok wil hangen. Oké, spannend. Het is toch uitverkocht, dus het maakt ook niet uit... voor de mensen buiten dat, uh, wat de prijs is, toch? Nee, nee zeker ja. niet. En wat, wat ik nog wel... Wat ik leuk vind om te melden, is dat uh, Bjorn Sandvoort ervoor gekozen heeft... om tien plekken af te nemen bij ons... Om, uh, om, uh, om dat aan de speelgoedvijver te geven. Dus dat mensen, de ouders van de speelgoedvijver naar de bingo kunnen komen... die het wat moeilijker hebben financieel. Oh, wat leuk. En, en ja. de, de bingo's, daar moet je dus wel een, een kaart verkopen of iets dergelijks? Uh, ja, ja, we hebben kaart... We, uh, we noemen dat boekjes, we hebben... Ja. We hebben drie uh, bingo-kaarten aan elkaar geniet. En, um, en dan uh, hebben we nog, ook nog een, een speciale ronde die extra is. Uh, dat heet de sta-zit-ronde. Daar kunnen ze dan uh, dienen voor een, uh, ja, voor een wat grotere prijs. En dan moet iedereen staan. En dan, als jouw nummer valt moet je gaan zitten. En uiteindelijk blijft er één iemand over. Spannend. En dan natuurlijk hebben we een loterij. met echt, uh, da, da, ik, heb, ik organiseer nu heel vaak bingo's. Maar ik heb dit jaar echt niet normaal hoeveel prijzen gesponsord gekregen van uh, de ondernemers uit Zandvoort. Nou, we hebben Holland Holland Casino niet meer nodig als ik het zo beluister. Uh, is gewoon... ja, we kunnen het met elkaar doen, ja, denk toch? ik. Want ik denk dat, uh, dat, nou, dat, dat, dat we het al over hebben. Maar. Ik denk dat Zandvoort meer gewoon samen moet werken om dingen met elkaar voor elkaar te krijgen. En iets meer meedoen. Hè? Uh, je, je ziet het met de Formule 1. Uh, hoe mooi het ook versierd is. Uh, alle... Alle straten worden mooi versierd, maar ook uh, de winkeliers doen volop mee en er wordt flink bestikkerd en alles. Nou, volgend jaar is World Pride. Uh, doe dan overal de regenboogkleur. Of uh, we gaan de zomer in, doe dan allemaal met elkaar leuke dingen. En ik denk dat dat veel meer samen kan, ook in festivalvorm. Uh, ja, je ziet dat het met de race wel kan. Misschien moet... Uh, Rob Langenberg wel gewoon een, een vaste baan krijgen in Zandvoort als verbinder. <lacht> nou, <lacht> ik, ik, ik hoor al allerlei adviezen. <lacht> Klinkt heel erg goed. Uh, ik kan me er overigens wel heel erg in vinden. Zandvoort Samen, misschien ook een mooie titel. Ja. Um, nou, ik denk dat we eens even naar de muziek moeten gaan luisteren. Want daarna krijgen we weer een, uh, een interview uh, met jou uh, en Ives uh, Berends, heb ik begrepen. Ja, ja. ja, dat is wel heel speciaal. Want die kwam ik tegen in Halterstraat uh, tijdens Zandvoort Start. Die en die was, was eigenlijk uit, naar de tandarts geweest. En hij kwam naar mij toe: van, Roy, uh, wil je me interviewen? <laughs> ik zit Nou, het is een keer andersom dan ja, jou, hoor, vraag. <laughs> want, uh, uh, want nog even, want uh, Yves Berense, die treedt natuurlijk op uh, volgende week in Zandvoort. Uh, ja, inderdaad. Uh, vol vol op, uh, ja, volgende week, donderdag, uh, ja. treedt, hij, uh, treedt hij op in de Staat om half tien. En um, ja, dat gaat natuurlijk wel een happening worden, denk ik. Nou, en het is denk ik ook wel leuk dat het juist op die donderdag is, omdat dat traditioneel natuurlijk een beetje de avond is van nog echt voor zand wordt, zeg maar. De andere avonden heb je ja. natuurlijk veel Formule 1-publiek. Dus het is uh, leuk dat juist die avond is, uh, is ja. gekozen, inderdaad. Um, Klopt. En ondertussen praat ik het even vol en zet ik even dat. Uh, Zullen we eerst even een videotje videotje naar een muziekje luisteren van? Oh, dat kan ook. Ja, ja, ja gezellig. Ja. Eerst even een muziekje. Ja. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Dit was uh, Kay Poes met oh, yes. <laughs> uh... Oké. Okay. Dat een uh, heerlijk nummer trouwens. Uh, we gaan inderdaad nog even luisteren naar de korte reportage van uh, Zandvoort Inside. Want Yves Berens was ineens uh, in het wild in de Haltestraat. En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Ben je super fan? Uh, ja, nou. Ik zag hem vorig jaar op het circuit en hij was wel goed bezig en hij, ik vind hem de beste in de geschiedenis van Zandvoort. Oh, nou, je hoort het Yves. Nou, dat is een mooi compliment jongen, dankjewel. Nou jongen, je hebt hem, de handtekening. Ja. Ik zie je jongen. Nou Yves, we komen je gewoon op straat tegen tijdens Zandvoort start en um, ja, je bent even lekker in Zandvoort. Hoe is die zomer voor jou op dit moment? Ja, goed. Ik kom uh, niet zo heel veel. dat komt nog omdat ik gewoon heel druk ben. Maar ik heb uh, nog steeds mijn, uh, uh, mijn tandarts hier zitten. Dus ik was, voor, ik was, uh, ik was even eventjes bij de tanners. En dan vind ik altijd als ik in de buurt ben, haal ik altijd even een broodje bij de kaashoek. Maar ik weet niet dat het zo druk was. Dus ik. Juist. Vanaf daar tot hier dat duurde al 10 minuten. Dus. Uh, maar wel leuk. Ik ben hier volgende week donderdag in de halzaai. Dat is wel leuk. Want uh, om hier weer. Ja. Ik heb hier natuurlijk wel opgetreden, uh, nog wel eens, of op het uh, circuit, of, maar echt in de straat weer, na uh, nou, ruim tien jaar, is er wel weer heel leuk. Weet je ja. al een beetje hoe het eruit gaat zien? Uh, nou, ik weet dat het op donderdag is, dus ik, ik, ik, ik denk dat het voornamelijk, dat we veel... Uh, echt mensen uit het dorps zullen treffen die gewoon uh, zeg maar echt uh, ja, de start komen vieren van het weekend hier nee, dus ik vind het wel heel leuk dat het uh, zand wordt zo heeft uitgepakt uh, ja, het is natuurlijk het ene laatste jaar dus uh, daar gaan we, gaan we een mooie editie van maken ja zeker, ja, daar ga jij lekker optreden, hoe is het verder met je? goed, ja lekker, ik ben op vakantie geweest en nu uh, eigenlijk sinds afgelopen maandag weer aan de bak geweest, gegaan en uh, eigenlijk tot to eind oktober geen dag meer vrij. Nee, hey, want het gaat lekker, hè? Ja. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat echt heel goed. Ja, het zit. Uh, ja, al kan allemaal, Alles waar ik vroeger van, had, van heb gedroomd. zijn eigenlijk nu dingen die. die helemaal ver buiten handbereik leken. Zijn, komen nu steeds dichterbij. Dus er zijn heel veel dingen die ik nog wil doen. En. Nou ja, daar. Uh, daar ben ik druk mee bezig en uh, ja een daarvan, daarvan is natuurlijk dat ik de dome gedaan heb uh, dat was een droom en uh, nu kijken we verder naar wat uh... ja want die dome was vet <kuggen> ja dat was fantastisch, dat was echt uh, niet normaal je ja, straalde? Ja. ja het was ook echt, uh, ja ik denk dat ik nog nooit ik heb heel veel opgetreden in 10 jaar maar dit was echt uh, dit was, één, uh, dit was, ik, dit was denk ik echt nummer één dit, dit, dit blijft meest uh, dit, tot nu toe echt mijn allerleukste optreden dat ik ooit heb gedaan heb je nog dromen? Ja, ik heb nog wel dromen. Ja, ik, uh... ik zou nog wel een keer een stadionconcert willen geven. Dat lijkt me fantastisch. Maar ja, dat hoeft dan niet... Het stadion denkt gelijk aan de arena, maar dat hoeft natuurlijk niet arena te zijn. Je hebt natuurlijk ook een Olympisch stadion. Je hebt het Gelre Dome, uh... En donderdag uh, voor de Formule 1 treed je op. Heb je er zin in? Ja, enorm. Enorm. En wat ik zei, het is gewoon heel leuk om weer in de hal te te kunnen zingen En uh, met uitzicht op de klikspaan, waar het allemaal begonnen is. En nou het weerzien van iedereen die vroeger al in, in het café stond dat ik opteed. Die, die, die mensen er allemaal zijn. Dus um, ja, het is een beetje feest der herkenning. Voelt dat zelf? Voelt dat voor mij, ja. Dus ik heb er enorm zin in. Hey, Eve, ik wens je heel veel succes uh, volgende week. En uh, nou, je ziet ons sowieso daar weer verschijnen. Ik ga jou ongetwijfeld zien, jullie. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM, FM. Dat was hem uh, Yves Berendsen. Nou, en je hoorde het al: een van zijn fans kreeg uh, live in de Haltestraat een handtekening. En uh, hij vindt het uh, Yves Berendsen de beste in de geschiedenis van Zandvoort. Het was dan een hele jonge fan hè? Ja, ja, <laughs> ja. Nou ja, goed, alles is amazing. Um, donderdag uh, staat hij dus uh, in de Haltestraat. Um, een mooi optreden. Op vrijdag natuurlijk uh, Wolter Kroes. En er zijn natuurlijk uh, allerlei ander entertainment. Het leuke is aan het racefestival dit jaar... dat je niet per se een kaartje nodig hebt voor de F1... om de race uh, in gezelschap te volgen. Want ook op het Gasthuisplein is drie dagen lang... Uh, de Formule 1 live te volgen op een groot scherm. En in verschillende cafés ook. Uh, en op zondag dus in uh, Zandvoort Noord. Tot zover uh, de Formule 1. Dan hadden we eigenlijk uh, zouden we het over vogels en egels gaan hebben... Uh, Marja, ja, maar... Nee, uh, helaas, uh, hij is nog niet uh, geland. Nee, 30 oh. augustus is in het Vogelhospitaal uh, een open dag. Ja. Uh, ja. En nee, het gaat goed. Ja. gaat goed? Oké. Okay. Ja. <laughs> en um, daar uh, ja, worden allemaal activiteiten georganiseerd en het egelopvang gaat daar open. Ja. Dus, maar ik ga er nog een keer proberen. Ik zet een plaatje op en dan ga ik nog een keer proberen om wiebe te pakken te krijgen. Ja. Ja. Onderhand hebben we dan de uh, Red Hot Chili Peppers met uh, een hele moeilijke naam. Maar dat komt Oh, heerlijk. Heerlijk. It's understood. Ja, Prachtig nummer en uh, weet je waar ze heel beroemd mee geworden zijn? Ja. Dat is toen ja, met ze gingen die op die foto de... met die, met die uh, sokken. Ja, dat was niet eens foto's. Dat ze traden ook zo op uh, ja. met niet meer dan een sok uh, om ja. hun uh, geslachtdeel. Ja. Dat vond ik een heel erg spannende tijd in ieder geval vroeger. Het was ook een spannende tijd. Het was een leuke tijd. Ja, ja we ja. hebben daar in ieder geval wel over gepraat. Maar uh, we gaan het nu uh, ook over hebben over... Ja, het is een beetje een stekelig onderwerp. Uh, we gaan het hebben over uh, egelopvang. Uh, want ja, onze gast is gevlogen die het zou praten over het vogelhospitaal. Dus uh, ik uh, heb al wat vragen. Maar ik heb gelukkig iemand anders die heel erg veel weet van dit onderwerp. Jelmer in de studio. Oh, okay. Dus... Uh, Jelmar, ik, ik wil je vragen. Er is uh, een open dag van de egelopvang uh, samen met hun huis, huistuingenoten. Het Vogelhospitaal, wanneer is dat? Uh, ja, als uh, interim uh, Vogelhospitaal-expert um, uh, op zaterdag 30 augustus van uh, 11 tot 4... kunnen mensen met uh, gratis uh, toegang uh, ja, ontdekken wat er allemaal gebeurt op, uh, op die locatie. En het leuke is ook dat uh, de plek waar ze zitten aan de Weg in Haarlem-Noord... Um, dat die locatie tien jaar bestaat. Dus ze hebben ook uh, wat uh, te vieren. Um, um, uh, en de egelopvang heeft er dan weer een nieuwe plek binnen de locatie. Dus er is, uh, er is van alles uh, te zien. Uh, je kan ook uh, een rondleiding krijgen door een van de, de vrijwilligers. En uh, voor kinderen zijn er speciale activiteiten... om uh, ja, te leren over, uh, over de opvang daar. De vogels, maar dus ook de egels die uh, daar worden opgevangen. Um, Um, maar ik had uh, vanochtend uh, even kort met Marja daarover, die natuurlijk uh, ook bij de dierenambulance actief is. En dan komen jullie ook nog wel eens uh, bij het Vogelhospitaal. Ja, we komen regelmatig bij het Vogelhospitaal. Nou, eigenlijk wel elke dienst die we hebben, komen we een paar keer bij het Vogelhospitaal. Ja. Hey, maar hoeveel vogels worden daar wel niet uh, behandeld? Uh... Uh, in de zomer zijn het uh, per week. En daar hadden ze vroeger hadden ze een heel mooi bord hangen. Daar stond het op en welke uh -huh. bijzondere vogels er waren. En uh, nou, dat zijn er wat 200, zoveel, uh, 300 per, uh, per week. Jee, dat is een heel veel... Uh... Ja. Maar ik las in de rapportage dat er inderdaad meer dan 5000, bijna 5000 waren vorig jaar. Ja. Ja, met name in, dus in, de, in het zomerseizoen, in de broedseizoenen. Ja, dan, dan, worden, dan brengen we echt heel veel vogels naar, naar het vogel. Zijn dat dan uh, aangereden vogels of zijn dat met name uh, verlaten? Uh, heel veel ineensjes? vogels aangevallen door katten. Oh, ja. ja. Dus dan komt een uh, kat binnenlopen en uh, kijk eens wat gezellig ik mee heb genomen. Dat is een natuurlijke dood dan eigenlijk als ze dood zijn, dan brengen we ze niet naast. ze. Nee. We brengen alleen oh, de Ze zijn meestal gewond natuurlijk. Ze ja. zijn allemaal gewond, ja. En uh, ik las ook laatst uh, inderdaad dat uh, natuurlijk egels, die, die, die, die verdienen ook onze bescherming. Uh, dat je daar ook allerlei dingen voor kan doen om ervoor te zorgen dat ze een veilige plek vinden. Want die worden ook nog echt nou eigenlijk ja. uh, aan de lopende band uh, aangereden. Ja. En, en je euh, ziet ook dat het slecht gaat met, uh, met, de, met de egels, omdat er enorm veel slakken zijn. Okay. Egels eten heel graag slakjes. Die vinden dat heel lekker. En uh, die hebben dus nu in de voortuin van het vogelhospitaal dus een heel groot uh, uh, barak gekregen. En daar gaan ze nu zitten. En daar worden er ook heel veel gebracht. Dat, uh, okay. ik, vooral zwinters haal de bladeren niet weg uit de tuin. Ja. In de egels zo lekker om in te slapen. Ja, nou, en ik, ik zie inderdaad ook dat op die open dag hè, op, op 30 augustus, uh, Roy, is er ook uh, kan je de dierenambulance ook uh, ontdekken. Dus die is daar ook aanwezig. En uh, uh, ja, hoe zij te werk gaan, dat blijft natuurlijk uh, bijzonder. 114 red een dier. En uh, volgens mij mogen jullie nog steeds niet door rood rijden. Nee, wij mogen niet door rood rijden. We mogen wel over de trambaan En we mogen over het fietspad en we mogen fout parkeren. Maar we mogen niet door rood rijden. Dus, ja, maar dus, dus de, de, de echte noodzaak is nog niet doorgedrongen bij nee, nee, de, de nee, regelmakers? Nee, nee. nee. Maar het is wel zo, stel dat er van die verkeersregelaars... en dat houdt altijd mee, meer op als een stoplicht. En we zetten ons zwaailicht aan, want we hebben zo'n oranje zwaailicht. Ja. En dan laten ze ons wel door. Hoor. Die oh, dat, dingen zijn dan wel zo aardig. om. Dat scheelt. En het is wel belangrijk natuurlijk voor al die luisteraars... die nu uh, graag naar die open dag willen gaan op de 30 dertigste... Ja. Dat het uh, superdruk zal zijn qua verkeer. Dus dat het verstandig ja. is dat iedereen op de fiets gaat. Of met het openbaar vervoer. Klein ja. ja. uh, genoeg. Kan je ook geen dieren aanrijden? Dus, nee. nee. nee. Ja. nee. Nou, enkel hetje. Maar... Met de fiets. Ja. Nee, met de trein. Oh, met de trein, ja. ja. Uh, nee, precies. En het is gewoon in Haarlem-Noord. En uh, vergierde weg inderdaad 292. En tussen 11 en 4 kan je daar gratis uh, het Vogelhospitaal ontdekken. En uh, ja. nou, ik denk tot zover... En dan uh, zometeen in het volgende uur gaan we natuurlijk uh, wandelend voetballen. Uh, ja. En even kijken bij de zeepkist uh, live op locatie. Uh, Marja, wat heb je voor ons de laatste minuut van dit uh, van de uur? de laatste minuut uh, heb ik nog een uh, klein stukje Elvis Presley. Oh, dat is altijd de... goed. Ja. <laughs>